Ja, dat ben ik. Okay. Ik heb natuurlijk een financiële achtergrond en daar ga ik dan ook voor. En ik zeg van nou, als ik, als ik iets in, die, in, in de richting van het bestuur van de stad ga doen, dan wil ik dat toch. Ik heb eigenlijk drie, drie dingen waar ik goed in ben. Dat zijn financiën, dat is sport en onderwijs. Oké. Okay. He, want dat is een uh, sport, ben ik natuurlijk landelijke sportbestuurder. En in het onderwijs ben ik, uh, ben ik meester van het basisonderwijs, openbaar basisonderwijs in Amsterdam. Goed, Robert, dankjewel ja, voor dit moment. Okay. En ik kom graag na de definitieve uitslag nog even bij je terug. Oké, okay, heel goed hoor. Okay, bedankt voor jouw dag. Joop. Wij gaan, uh, wij gaan even eventjes door met z'n tweeën. We hebben net een, uh, een uitslag gezien van 56%. Ja, ja. Ik heb... Uh, ...even geïnformeerd in die uitslag... ...en daarom denk ik dat we het er even over moeten hebben... ...is gebaseerd op de uitslag van drie stembureaus. Dus de mensen moeten zich denk ik niet... Ja, altijd... maar wacht even. Het is wel meer dan de helft, hè? 56% van de stem is gebeld. 56% van de stemmen, ja. En dat, dat is dus meer dan Maar het is de dus sterk, sterk afhankelijk van in welke regio... ...de, de, ja. de stembureaus hebben gezeten. Ik, ik en weet dat bijvoorbeeld we dat het museum klaar is. Dat weet ik toevallig. Ja. En voor de anderen weet ik niet welke dat zijn. Maar je hebt meer dan de helft... Van de stem is hij geteld. datgene wat ik wil benadrukken voor de luisteraars is dat er dus echt nog wel het een en ander kan wijzigen. Ja, natuurlijk. Maar dat heb ik ook proberen duidelijk te maken. 56% is iets meer dan de helft. En dan zijn we er nog lang niet. Ja, precies. Maar goed, we gaan het wel zien. Voorlopig tekent er zich iets af. Een coalitie die verliest. Een nieuwe partij erbij. Datgene af wat jij en ik eigenlijk al hadden uitgesproken... De huidige coalitie die, uh, die gaat gewoon achteruit. Ja. Uh, nieuwkomend... en, en je hebt best kans dat, uh, dat er één partij zal verdwijnen op dit ja, moment. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ik, het zou mij niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Nee, mij ook niet. Maar dat zien nee. we pas na twaalf. Maar het dat zal pas waarderen. na twaalf ja. worden. En ook dan halen we de lijststukken van die partij gewoon voor de microfoon. En gaan ja. gewoon vragen wat er aan de hand is geweest. Precies. Je. Goed, we gaan Tot zover. verder met muziek. We gaan terug naar de zaal. Oh, naar de zaal. Oké, okay, nog leuker. to the great alone Als u achteruit kijkt en een pad vrijmaakt, komt de loco-burgemeester met de uitslag en het Zandvoortse koffertje. Roffel, roffel, roffel. Hier is hij. Drie haringen van de gemeente Zandvoort en een loco-burgemeester. Wilfred, spannend? Ja, heel spannend natuurlijk. Als het goed is, doet deze microfoon het. Daar komt hij. Dames en heren, de uitslag. Ik zou graag alle lijsttrekkers even hiervoor willen hebben voor de korte reactie. Uh, ga je gang. Uh, na dit applaus, nou uh, Wilfred, die staat er al. Carl Simans, Gert Tone, Gijs. Ja. Allemaal even hierbij dat we kunnen horen wat jullie ervan vinden. Uh, Michel Dennis, Virgil, Robert, Willem Paap. Kijk allemaal even naar het scherm. Dus jullie, uh, het, foto-, het fotomoment van Zandvoort. Acht lijsttrekkers op een rij. Ah, je ziet, er wordt gelijk een mega persmoment van uh, gemaakt. Drop op zijn minst tien foto's voor één krant. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Jullie achterkanten hebben het publiek al gezien. Ik zou zeggen, ga even andersom staan. En... Uh, je zou het een en ander kunnen verwachten als je deze uh, zetelverdeling al ziet en de heren staan naast elkaar. Ik ga eerst naar de VVD. Wilfred, een reactie kort? Uh, ja, ik moet hier natuurlijk tevreden mee zijn als ik deze lijst zie. En, uh, ik denk dat uh, de Zandvoorters dus ook wel tevreden zijn met het beleid dat we de afgelopen vier jaar gevoerd hebben. Uh, als college en natuurlijk in het bijzonder dan als VVD. Uh, want men heeft daar toch een onderscheid Dus doorgaan waar we mee bezig zijn. Nou oh ja, dat was ook de slogan, afmaken waar we, mee, wat we begonnen zijn. En eh, ik denk dat daar een hele grote behoefte aan is. Die weg zijn we ingeslagen en die gaan we ook voort. Oké, okay, Gertone? tonen? Eh, ik ben niet blij. Nee, val valt me tegen. Ik vind het jammer. En ik denk niet eens, eh, want kijk, mensen praten al over de landelijke trend en zo. Het is volgens mij voor de eerste keer in, uh, in uh, 35, 40 jaar dat wij minder dan drie zetels hebben. Oh, dat is uh, tegenvallen, maar dat komt natuurlijk omdat je ziet dat er. Zeg maar even aan de linkerkant. nu vier partijen hebben meegedaan. En je ziet het rijtje van 1, 1, 1, 1. Ja, ik denk dat dat politiek gezien uh, een beetje moeilijk is. Maar het betekent wel, denk ik, dat de, linkerpartijen, de linkse partijen. een keertje met elkaar aan tafel tafel moeten. Om te kijken hoe wij uh, ons gaan opstellen bij de coalitieonderhandelingen. En uh, ik ben het wel met Wilfried eens. We zijn natuurlijk aan een weg begonnen. Uh, vier jaar geleden. Uh, die weg heeft een heleboel gebracht. En ik vind dan dat we daar, uh, moet ik eigenlijk voor daar aan die weg uh, verder kunnen timmeren. Ja, Je kan dus eigenlijk zien dat een aantal uh, van de uh, PvdA een beetje naar rechts zijn gerold. En die zou je. Nee, nee, nee, nee, nee ja. niet, niet naar rechts hoop ik. Ik nou, hoop, dat, ik schermen hoop schermen. dat ze naar links zijn gebleven. <laughs> ja, ze blijven naar links. Goed, Karel Simons. Ja, nou ik had uh, eigenlijk uh, gehoopt uh, hetzelfde te het blijven als wat we hadden natuurlijk, hè, laten we eerlijk zijn. Maar met drie zetels. Denk ik dat we met acht partijen in het geding waar we nu mee te maken hebben... ...dat we best tevreden mogen zijn. We doen mee en we zullen graag ons inzetten om in deze komende moeilijke periode van bezuinigingen, ...om uh, ons uh, sterk te maken om goed te handelen voor de bevolking van Zandvoort. Oké, okay, nou we gaan dat weer zien in de komende uh, vier jaar. Willem Paap, één Zetel... Ja, nou, we zijn hartstikke blij. We zijn een nieuwe partij. En, uh, we hadden ook wel verwacht op één zetel. En, uh, ja, nou ja, we gaan uh, vanaf morgen weer uh, campagne voeren voor over vier jaar voor meer zetels. Ik zet je gelijk in voor de volgende verkiezingen. Oké, okay, dankjewel. Virgil. Ja, ik heb hetzelfde gezegd als, uh, als Willem. Uh, de echte verkiezingen beginnen natuurlijk gewoon de vierde op de donderdag. Wij zijn blij, want we kunnen in ieder geval onze groene stem hebben laten, over, weer laten horen. Dat is wel belangrijk. Eh, ik hoorde wij zijn blij. Gaan jullie samen wat doen? Oh, wij van groenlinks. Robert. Van niks naar één. Hoe is dat? Toch mooi. Ja, ja, ja. Dat ja. is ja, toch wel mooi. Ik hoorde Claire uh, vertellen dat jullie het doel bereikt hebben. Is dat zo? Wij wilden weer terug in de raad. En, uh, want we zijn natuurlijk tien jaar er niet geweest. En uh, van hieruit gaan we proberen Zandvoort te veroveren. Nou, we gaan het uh, zien. Michel, 100% uh, verhoging. Hoe voelt dat? Nou, ik ben blij dat wij uh, voor deze verkiezingen Gbz de grootste winnaar is. Nou, de grootste winnaar. Ik de d 66 van 0 naar 1 is natuurlijk ook 100%. Ja, maar in absolute getallen gaan wij van 1 naar 2. En als ik zo kijk naar die rode vakjes, nou. Ik er niet ontevreden. Vrede mensen. Ja. Oké, okay, dit was de eerste reactie van uh, de lijsttrekkers. Praat rustig door. Oh, ik, sorry Gijs. Maar ja, als jij een week op vakantie gaat, dan missen we jou natuurlijk. Hè? Want de hele campagne is gevoerd zonder jou. Oh, dat is niet waar, hè? Dat is niet waar. Uh, nee. De laatste week wel met Apple ja. Gijs, wat vind je ervan? Nou, ik vergelijk het toch een beetje met het landelijke. En dan ben je toch niet helemaal ontevreden. Omdat je toch uh, stabiel 2 bent geweest. Ja, en uh, als dit. Uh, Zoals Zandvoort heeft gekozen en uh, als dit de uitslag is, dan, uh, ja, dan verdienen we En dan hebben we het uiteindelijk in vergelijking met wat er allemaal in, de, in het land gebeurt... ...niet zo slecht gedaan. Hebben we hebben ons gehandhaafd met twee zetels. Nou, misschien uh, kan er nog uh, voor vrijdag een verrassing komen dat er nog ergens een restzetel verspringt. We weten het niet en uh, ja, het wordt moeilijk zometeen. Denk, hoezo? Nou ja, je hebt toch te maken met uh, een aantal tweetjes en een aantal eentjes. En daar moet een, uh, een meerderheid voor komen. Maar je ziet toch dat de, co de huidige coalitie uh, toch uh, twee zetels verloren uh, hebben. Dat is correct. En dat is toch wel een teken dat uh, niet heel zandelijk tevreden was over deze coalitie. Oké, okay, nou tot zover de korte reactie. Uh, wordt vergonst. Uh, Praat rustig met elkaar over de uitslag. Later komen wij terug met de uitslag per persoon. Fred, muziek. There When she calls your name We hebben begrepen dat, uh, doordat één microfoon het niet helemaal deed, uh, de mensen thuis de uitslag niet helemaal goed hebben kunnen waarnemen. Dus bij deze gaan we, we dus het eens even eventjes, doornemen, uh, doornemen. VVD is uh, met, in 2006 met vijf zetels en blijft met vijf zetels. Dat houdt dus in dat ze gelijk zijn gebleven, geen stijging. Oudere partij, Zandvoort, had drie. Had vier, sorry, en dat worden er drie. Dus die gaan er één achteruit. Ook één achteruit gaat de Partij van de Arbeid. Van 3 naar 2. Het Christen Democratisch Appel. Het is toch. Nou goed. CDA, zeggen ze dus gewoon. Had twee en uh, houdt er twee. Dus dat, dat blijft gelijk. Ik weet niet of je daarvan moet zeggen of het, of het goed is of zoals het goed gedaan hebben of slecht gedaan hebben. Maar nou, daar gaan we het straks even over hebben. Ze waren wel aanwezig in ieder geval tijdens ja. de campagne. Ja. Gemeentebelangen Zandvoort. Uh, nou ja, dat kun je haast een yo-yo noemen. Die is uh, van 1 weer gestegen naar 2. En dan krijgen we GroenLinks. Had 1, blijft 1. D66 van 0 op 1. En Sociaal Zandvoort ook van 0 op 1. En dan staat er onder overige partijen 1. Maar wat ze daarmee bedoelen, dat is niet dat, helemaal duidelijk. Dat, dat zullen reststemmen zijn. Dat zullen de zijn. zijn persoonlijke stemmen, de voorkeurstemmen. Ja, wat vinden we hiervan? Nou ja, als je gaat kijken naar de opkomst, is een opkomst van 51 procent. Uh, ik sprak uh, vanmiddag de burgemeester, die hoopte dat we boven de 50% terecht kwamen. Nou, dus in het, ja, maar het, is wel, het is wel boven... minder dan vier jaar geleden. Hè? Ja, ja dus dus het was bijna precies. De 50%. Toen zaten we op 54%, klopt. Dus de, de landelijke tendens, die, uh, die is ook hier uh, ja, en dat valt er nog mee. Ja. Want ik, ik ben om half twee rondje gemaakt en was er echt nog niet veel. Hè? Nee, half dat twee, was... Uh, in het midden van de, van de tijd dat er ge, gestemd kon worden. Ja. Het is zo dat uh, ook hier heel duidelijk bij staat dat het een uh, voorlopige uitslag is. Uh, we zitten natuurlijk nu te wachten op de uitslag per persoon. En dat, uh, ja, dat zal toch al, uh, denk ik, twaalf uh, uur half één worden voordat we daar iets over horen. Want dat moet er natuurlijk echt uh, goed... Dat moet uh, handmatig gedaan worden. Dat dus. moet allemaal handmatig gedaan worden en dat, uh, dat neemt even een beetje ja. tijd. Maar goed, we hebben nou een zetelverdeling in ieder geval, Jacques. Ik denk dat de VVD uh, in zijn handen mag knijpen, denk ik. Ik denk dat de VVD heel erg blij mag zijn. Ja. De oude partij is denk ik de restzetel die ze vorige keer kregen. Die is nu weggevallen. Krijgt. Ja, die is nu weggevallen. En de uh, ja, Partij van de Arbeid ook uh, een zetel kwijt. Je kunt geen eens zeggen van het is een signaal van de kiezer. Want... Nou, nou goed, uh, met name de laatste twee jaar... Uh, dan kon het uh, college in de ogen van de PvdA nou iets fouten eigenlijk. wel waren alleen maar ja-knikkers. Ja. Van we gaan met z'n akkoord. En ja. uh, als enige vaak. En dan in de tweede ronde ook nog. Dat is mij wel opgevallen. En zelfs uh, Nico Stammers heeft dat een keertje gezegd inderdaad. Want wij zijn weer voor. Maar dat zijn we de laatste tijd altijd geweest. Ja. Dus dat is... Uh, misschien moeten ze daar een paar vragen. Ik weet het niet. Ik nee. denk dat... Uh, het GBZ goed campagne heeft gevoerd. Met name de laatste paar weken toch uh, de media opgezocht. Dat heeft geholpen denk ik. Ja, ik denk het ook. Dat hebben ze gewoon uh, goed gedaan. Uh, even nog voor de mensen die gek zijn op statistiek onder u. Uh, we hadden twaalf stemdistricten. Die zijn allemaal geteld. Brengt een opkomst van 51 en dat staat gelijk aan een totaal van uitgebrachte stemmen van 6.978. De kiesdeler van de uitgebrachte stemmen betaalt dus 6.978. En aangezien er 17 zetels zijn te verdelen bedraagt de kiesdeler eh, 6.978. Gedeeld door, gedeeld door 17 en dan komen we op 410, 817 wat men nodig heeft om een zetel. Uh, zetel te veroveren we kunnen ook even kijken naar de huidige coalitie die hebben uh, in feite twee zetels verloren ja. um, is dat uh, een afwijzing van het beleid? vraagteken? dat zullen we straks moeten uitvinden, ik, ik ben geneigd om te zeggen van nee uh, dat, is, dat is een uh, reactie op het feit dat uh, er gewoon een aantal nieuwe partijen zijn uh, gekomen. Nou, er is er maar eentje bij gekomen. Uh, alleen alleen uh, D66, de rest zaten ja. er allemaal om. Ja, precies. precies. Ja, het, is, uh, het is kijken, het is afwachten. Ik bedoel... ja, je moet het straks ook gaan kijken op de persoon. Want ik heb al gehoord dat Belinda, met name Belinda Geurmsson, in Bentveld heel erg goed gescoord heeft. Ja. Op dus uh, voorkeurstem. En het schijnt ook in het, uh, bij de oranje geweest te zijn. Schijnt ze het ook erg goed gedaan te hebben. Ja. Er staat hier een verdeling van restzetels, toegewezen restzetels al. Dat houdt in dat de VVD, die heeft één restzetel toegewezen gekregen. Oké. Okay. De... Even kijken hoor, PVDA heeft één restzetel toegewezen gekregen. Oh, anders waren ze dus eigenlijk in drieën gehaakt geworden. GBZ heeft één restzetel toegewezen gekregen. En Sociaal Zandvoort. Sociaal Zandvoort komt dus binnen op een restzetel. Ja. Oké. Okay. Dus... Um, ik weet niet meer of dat vorige keer ook het geval was met de SP. Nee, die had geloof ik gewoon één echte. Nee, die geval. had een echte zetel de vorige ja. keer. Ja. Ja. Dat, dat zijn interessante dingen, want dat blijkt dus dat er toch minder mensen op de coalitie hebben gestemd als dat uit de zetelverdeling blijkt. Ja, Want Absoluut. ze hebben allemaal een, een, een rechtszetel. Tenminste, VVD en PvdA hebben een rechtszetel gekregen. Ja. Anders was het 4, 1, 3 geweest. Precies. Precies. Dus het is toch misschien wel een het is afwijzing. Toch wel een afwijzing, denk ik. Ja. Maar goed, Zodat dan gaan we ziet... straks ook nog een keer aan de heren, van de van de coalitie, de huidige coalitie vragen... Hoe, hoe we dat moeten interpreteren. Ik ja. denk dat je daar nog een, uh, een interessante discussie over kan hebben. Ja, ik, ik weet wel met iemand waar ik dat zie zeker mee kan nemen. Ja, well, absoluut. Ons allerfavoriet. Goed, <laughs> um, tot zover. We gaan, uh, gaan weer over naar het zaalgeluid, denk ik. I'm going to go to a really good one. Oh, I'm going to go to the next stage. You must get into the next stage. You must get into the next stage. You must the next stage. You must get Ik En toen die de liep een cyber met het ik ga heb je Maar moet ik zo Dezelfde woord. Oh, wat je dat zing je fluistert, de nacht niet lang Nee, nacht is al veel te kort, want dat Omdat het zingen zo zwart als regenbier, want dat het dag was en dezelfde komen over hoe dat gegaan is. Dus kijk er op je gemak naar. Mochten er vragen zijn, dan horen we die graag. de uitleggers, mevrouw Bruijs, u kunt lezen. Mocht u daar nog vragen over, hoort u wel. Kijk, hier, hier is dus de verdeling, er zijn vier reststrijden. Het is nu natuurlijk een beetje stil, omdat er een presentatie plaatsvindt op scherm van de manier waarop de restzetels verdeeld zijn. En uh, we hebben het net al even kort aangestipt hoe dat in zijn werk ging. En we zullen het nog een keertje doen. Um, we hadden hier een twaalf... Uh, de opkomst was 51,1%. En uh, van daaruit wordt een uh, kiesdeler samengesteld uh, uitgaande van het aantal uitgebrachte stemmen. En dat aantal was 6978. De vaststelling van de kiesdeler is dan 6978. 78, het totaal van uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal zetels. En de Zandvoortse gemeenteraad heeft 17 zetels. Dat houdt het in dat een partij in het totaal 6978 gedeeld door 17, is 410,817 de stem nodig heeft om één zetel te kunnen krijgen. Dat hoeft niet. Um, dat houdt in dat er een aantal restzetels zijn. En dat aantal, dat was in dit geval, en dan moet ik even mijn papier omslaan, 4, 1, 2, 3, 4 stuks. Um, de VVD had reeds 4 zetels toegewezen gekregen en komt met een overschot van 197,217 op 1 toegewezen restzetels. En dus een totaal van 5 zetels. PVDA stond op 1, had een rest van 364 stemmen en krijgt daarom één restzetel toegewezen, wat hun op twee zetels in de raad brengt. Hetzelfde geldt voor GBZ, had één zetel uit de verkiezingen, maar een overschot van 317 stemmen krijgt één zetel. En Sociaal Zandvoort had. Geen enkele gekozen zetel, maar een overschot van 325 stemmen, wat genoeg was voor één zetel en komt derhalve met één zetel in de raad. En zo zijn dus de 17 zetels uit de raad verdeeld. Het is, uh, we zijn, het is nu ook even bekend wat je uh, nodig hebt op, om uh, voorkeur in, uh, in de Raad te komen. En dat zijn 200. Ik, mijn geheugen is zo lekker zo'n mandje, Jaap manieren 206 stemmen heb je nodig om in de raad te komen. Dus als je 206 stemmen als ja, kandidaat op een partij hebt, of tenminste als je kandidaat bent op een lijst en je hebt 206 stemmen, dan zit je er dus in. Dat uh, zal voor een hele hoop mensen erg moeilijk zijn. Dat op een totaal van 6900 stemmen. Dat, euh, dus dat, ik denk dat je die verschuivingen misschien één of twee keer kunt tegenkomen. Maar dan, euh, dan houdt het echt wel op. Dat weten we over euh, niet al te lange tijd. Ik denk euh, een minuutje of vijf. Tot zolang, dan nog even muziek. And I know.